9 uur. Mark Hokke met het NOS Journaal. Nederland loopt ver achter op de Europese afspraken voor duurzame energie. Alleen Frankrijk doet het volgens het CBS slechter. Nederland moet volgens de afspraken in 2020... 14 van de gebruikte energie halen uit hernieuwbare bronnen... als wind, zon en waterkracht. Afgelopen jaar zat Nederland op 5,5 ver onder de doelstelling... Jonge mensen leven ongezonder dan hun ouders... blijkt uit onderzoek van het Gezondheidsinstituut RIVM. Jongeren lopen daardoor meer risico dat ze te zwaar worden... of een hoge bloeddruk hebben. Want, zeggen onderzoekers, ze bewegen minder... pakken vaker de auto, eten slechter... en werken vaker zittend vergeleken met hun ouders en grootouders. Er moet weer bevolkingsonderzoek worden gedaan... naar de erfelijke cholesterolziekte FH. Daarvoor pleiten huisartsen, specialisten en de Hartstichting... Volgens hen hebben 40.000 Nederlanders de, er, de erfelijke afwijking FH zonder dat ze dat weten. Door die afwijking wordt cholesterol niet goed afgebroken door de lever. Vaak krijgen FH-patiënten daardoor op jonge leeftijd een hartinfarct. Jaarlijks wordt de afwijking nu bij 350 mensen gevonden. Tijdens een bevolkingsonderzoek dat twee jaar geleden is stopgezet waren dat er ongeveer 2000 per jaar. De tuinbranche profiteert nauwelijks van de aantrekkende economie. Vorig jaar gaven consumenten 3,6 miljard euro uit. Dat is vrijwel net zoveel als in 2014. Als groot onderhoud niet wordt meegeteld... is er zelfs sprake van een verkoopdaling. Dat de omzet van groot onderhoud wel steeg... komt door de aantrekkende woningmarkt. Daardoor geven veel mensen die verhuizen duizenden euro's uit aan de nieuwe tuin. Het weer in het zuiden zo nu en dan regen bij temperaturen rond 7 graden. In het noorden is het frisser met een graad of 3 Later vandaag, vooral in het zuidoosten regen, in het midden en noorden soms een bui en meestal droog. Temperaturen lopen uiteen van 8 tot 11 graden. Dit was het NOS. DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John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 Kom je richting 20.000 Ja, je komt zeker richting 20.000 uh, actieve deelnemers. Ja. Voor zo'n heel weekend. Ja, dat is zeker. Ja. Onvoorstelbaar, hè? Ja, dat zou ook nu doe... op zaterdag. Uh, zo'n dorp ziet... wordt gewoon ja. compleet verdubbeld. Ja. <laughs> dat is echt waanzinnig. Maar we krijgen ook alle medewerking van de gemeente Zandvoort. Ja. Uh, want die willen natuurlijk jaar rond uh, toerisme. Ja. En dit is natuurlijk een heel mooie aftrap van het seizoen. Dus eigenlijk uh, met die circuiren. En dit jaar was hij nog een weekje eerder uh, dan normaal vanwege de Pasen. Maar volgend jaar is hij weer zo rond...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 En dat zusje, die komt uit China. Dus het is een Chinees meisje. Die is dus geadopteerd. Heeft een aangeboren hartafwijking. En haar zusje, uh, die ook uit China komt. En ook uh, met haar gezondheid uh, problemen heeft. Ja, die heeft toch als een soort ambassadeur is er naar buiten getreden. En, en die heeft dat gewoon voor elkaar gekregen. Dus bij elkaar hebben die hartenkinderen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 Dus, dus een meisje wat uh, zoveel geld heeft okay. opgehaald. Uh, um, die kon haar ouders weer blij maken met een mooie uh, overtocht uh, naar Newcastle. Wat ja. bijzonder goed. Laten we niet vergeten wat er volgend jaar gaat gebeuren. Ja, ja, dat zeggen, is heel belangrijk. Slot, uh, volgend jaar. Ja. Wat, uh, is daar al wat over te zeggen? Uh, ja, we zijn nu net aan het bijkomen van dit jaar. Want het is toch altijd ja. wel een hele krachtinspanning. Maar volgend jaar is natuurlijk het tweede lustrum. De tiende keer ja. uh, dat de circuitrun uh, wordt uh, gelopen. Ik heb al contact gehad met de gemeente.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 En hoe meer ja, mensen dorp, er langs de kant staan. Dat is toch zo, ja. zo Die haltesstraat, ja. dat is een feest. Maar eigenlijk zou je elk, elke wijk, elke straat waar je doorheen loopt. die zou zouden moeten ja. staan met een eigen band. en een eigen feestje. En, en dan ja. uh, wordt het ja. nog nou, leuker. Volgend jaar wordt het jubileum, dus dat, dan gaat dat gewoon gebeuren. Ja, nee, daar moeten we aandacht aan besteden. Ja, precies. Oké, okay, dankjewel. Dankjewel. Graag gedaan. En, en tot, tot uh, volgend jaar. Als er meer nieuws is. Ja, of, okay. of als er meer nieuws is, ja. dan mag je altijd okay. komen, dat weet je. Heel graag. Santana, she's not there.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 Ja, het ja. en we, wachten op we waren een beetje aan het headbangen hier. Maar ja. is en we wachten op Marianne Rebell, ja. Marianne, die hier. komt eraan. En ondertussen ja, she's, gaan not we, she's not there. not there, precies. <laughs> we gaan het even over de, de agenda ja. hebben. Uh, tot en met 31 maart uh, bij Pluspunt nog steeds de expositie Schilderijen van Erik Meder. En uh, dat is zeker de moeite waard. Ja, en tot en uh, met uh, 8 mei is er uh, in het Zandvoort Museum nog steeds... Uh,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 27 maart, of dat is wel, morgen. Ja, dat is vanaf, morgen. 12 uur. vanaf 12 uur. Goed, op 1 april, het is geen grap, is er een bijeenkomst van het genootschap Oud-Zandvoort in de Krocht. En dat begint om 8 uur. Dat is de gewone ja. genootschapsavond? Ja. Ah, Oké. Okay. En dan hebben we op datzelfde 1 april uh, opening van de kinderkunstlijn. Daar uh, zouden we eigenlijk over moeten gaan praten. Ja, daar gaan we zo praten. Maar Jan is onderweg. Die, uh, die, ja, Marjan is druk, dus de, die uh, komt eraan.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 nou, noem allemaal het, het strand, uh, vrijheid, uh, dieren uh, enzovoort. Dus dit was eigenlijk best wel een heavy stuff voor ja, mij. Want hoe inspireer je ze? Jezus, dan? daar wat mee, te doen, Nou, uh, <laughs> helemaal toepasselijk voor de Pasen, deze tekst. Maar goed, vergeef mij. In ieder geval, um, oud antwoord spreekt die kinderen niet aan. En wat klinkt. Nee. nee, dat lijkt me hartstikke lastig. Want.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 daarna in de, of net na de oorlog is het badhuis geweest. Je moet je voorstellen dat je daar naartoe ging in een jas met een handdoek om je nek en dan kon je gewoon daar uh, voor een paar centen kon Eén je in bad. Eén keer, Eén keer in de week, niks thuis onder de, de doucheduiken. Ja, nee, één keer in de week als je geen geen lavet had of geen douche had. Nee. Ja, dan moest dat. Nee. Enzovoort enzovoort. Nou, zo kon ik alle gebouwen kon ik m, redelijk een, een eigen tijdsverhaaltje geven.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 welk geloof je ook, aanhaakt. Het heeft wel degelijk waarde. Ja. En als jullie daar een McDonald's van maken... en jullie daar zondag lekker gaan zitten... en dan lekker een hamburger gaan eten... maar ook al over dingen van het leven gaan praten... van mijn part. Maak het een McDonald's. Troost eten. Ja. Dus, um, <lacht> ja. Elk, elk gebouw had gewoon zo zijn verhaal. En ik heb eigenlijk de leukste...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 Oh, jullie hebben dus ook een jubileum volgend, volgend jaar. jaar. Jo, ja. Het wordt ook druk in het dorp volgend ja. jaar. Met al die jubilea. Ja, is er veel? Nou ja, de, de, de running, de run, secure. Run. Oh ja, klopt. Tien jaar? Negende, nou, het stichting ja, tien, Nieuwjaarsconcert ja. Ja. bestaat ook tien oh, jaar. Oh jeetje, ja, Ze ja echt. Dus we hebben ook een jubileum. Ja? Dus dat oh. is wel heel bijzonder oh. allemaal. Oh. Misschien dat ja. wij erover nadenken om dan een, een thema aan te pakken in de vrede. En dat we die schilderijen dan gaan veilen voor een goed doel. Nou. Maar dat is, uh, dat is nog toekomst. Uh, nog een jaar ziet... verder. Ja. Ja. Ja. Jij zit hier het verhaal te vertellen. Doe je het ook helemaal alleen? Of Hilly... doe je het niet meer? Uh, heel heel Hilly, uh, Jansen en ik zijn het okay. gestart. Ja. Uh, als kunstvriendinnen al heel lang... Uh, omarmen we dit project natuurlijk vanzelfsprekend. Ja. Hil is natuurlijk altijd erbij. Uh, in die zin ook supportend. Um, en wij hebben een vaste crew, Rob Bossen, Bossink, niet te ja. vergeten, die de posters uh, maakt ja. en alle foto's maakt. Ja. En, Al de dames, en de dames, hè? En de dames. Noem ze even. We moeten even de dames. Dan noemen. hebben we Emmy Stopelaar, Aaltje Vink en de verfvrouw. En onvergetelijke Trace P. Uh, met de broodjes na afloop. Dus ja, dit team is geweldig.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 Nog één keer, 1 april in de krocht. Dan wordt het gepresenteerd om twee uur s middags. Oké. Okay, Dankjewel iedereen. voor de aandacht. Graag gedaan en tot de volgende keer. Dankjewel. Fijn weekend, uh, Mario. Dankjewel. Lekker muziekje. Wonderboy. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in 4 Met nu. zien Zandvoort. Ja, dat waren de Kings met Wonderboy en heel toevallig zit Erik Wijers hier. Ja, Erik Wijers, goedemorgen. Goedemorgen. We zijn uh, weer uh, helemaal uh, ja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 Het is mooi als hij zich dan hier thuis voelt, hè? Ja, nee, kijk, Sanford is zijn tijdstorie en dat blijft ook zo. Uh, ja. uh, hij heeft natuurlijk niet heel veel...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 9 uur al. En vroeger mocht er eens ook pas om 1 uur beginnen smiddags.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 Jullie hebben nou de kermis op parkeerterrein. Ja, klopt. Ja. Ja. Gaan die ook van de geluidsduimdag? Nee, nee, oh, nee, nee, nee. Die vallen gewoon onder de. Want die kunnen lawaai dat in, maken. Is dat de, is de APV van de gemeente. Ja, ja, ja. Dus daar wordt een aparte vergunning voor afgegeven. En uh, nee, dat gaat niet van onze geluidsduimdag. Wat, wat nee. verwachten jullie daarvan, van die kermis? Nou ja, in het verleden is er ook al eerder kermis geweest op die, op die locatie. Uh, ja, ja. Uh, uh, het,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 Uh, het, de kermis gaat plaatsvinden op het parkeertrein Parking C. Dus dat is zeg maar uh, tussen het Park en zeg maar, de BMW Driving Experience. Pedo -3 is in. Het. Juist, dat is Juist, dat was vroeger Perugrine inderdaad. Ja. Dat heet toch dat noemen we dat Parking C. Maar ja, dat is maar één van onze drie grote okay. parkeerplaatsen. Dus ja. er is ja, ja. volop ruimte nog om. Uh, ja, in mijn belevenis was achter die tribune. Daar de ook. Nee, maar daar is niet de kermis. Nee, nee, nee. De, nee, nee, de kermis nee, nee. is echt wel meer naar uh, het de... centrum toe. Ja. Ja. Okay. ja, eigenlijk direct aan de burgemeester van Alphenstraat. Ja, is ook wat makkelijker. Uh, ja, dat ja, dat is dan wel want anders zie je het ook niet. Het. Nee. Dus dat is het. Mensen moeten het, oh, mensen moeten het zien en moeten dus vanuit. Er hun... zijn er races tijdens die. Uh, nee, uh, ja, er, wordt, er zijn wel activiteiten. Uh, ik, ik zeg het even van mijn hoofd. Uh, het is zo rond 18 juli geloof ik, dan ja, voor twee ja. weken. Uh, dan hebben wij net de DTM achter de rug. Uh, en dan. Ja, er zijn, er juli... zijn ongetwijfeld activiteiten op het circuit. Ik weet niet uit mijn hoofd wat. Een maar... beetje in juli recessperiode. Ja, ja. Je... ja, in onze, in onze zomervakantie. Eigenlijk. Ja, ja, ja. ja dan wanneer dan de ook... Formule ja. 1 ook vakantie heeft. Ja, ongeveer, ja, ongeveer gelijk. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Maar uh, ik zeg zomervakantie met een glimlach, want het circuit ligt niet stil, want er wordt ja. gewoon iedere dag geregen. Okay. Er is altijd Goed. wat daar. Ja.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 <laughs> nee, hartstikke leuk ook. G groeit ook, uh, groeit ook hard aan het evenement. komt steeds meer deelnemers, dus heel leuk. Hey, dat heb je toch met sportevenementen nodig. Hè. Dat hebben we ook aan de ja. Spieren natuurlijk gezien. Ja. Ja, uh, dat begon met een paar duizend hardlopers en, en inmiddels zijn er verdeeld over nou ook fietsers en wandelaars. even. Meer dan 20.000 mensen die uh, die Aanzinig. actief zijn. Mm -hmm. Geweldig. Jij moet terug naar de races, ja. denk ik. Oké. Okay. Heel Dankjewel erg voor bedankt je voor je komst. Ja. Graag gedaan tot en uh, tot de volgende keer. keer. Oké. Okay.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 Bij Goed. de Buffalo's. Kijk op de site van de Buffalo's en gewoon Buffalo Sandvoort. En dan kom je vanzelf waar je zijn okay. moet. Uh, dat lijkt me niet zo ingewikkeld. Ja. Nou, we gaan uh, bedanken maar. Hè? Ja, Floris ja, Faber en Hotel Hoogland Precies. dus voor de gastvrijheid. En ja, uh, Gerry uh, Rutte, dank je wel. Uh, we gaan eerst Yvonne Roosendaal bedanken voor de lekkere koffie en de thee. En voor de gastvrijheid. Uh, de redactie was in handen van Yvonne Roosendaal en Gert van Kuik. Eindredactie, Gerry Rutte uiteraard.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 Met nu.